Goedenavond, ik ben Caspar Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn zes jongens opgepakt voor de zware mishandeling op station Belmer Arena in Amsterdam. Vrijdagavond werd de jongen door meerdere jongeren in elkaar getrapt en op het spoor geduwd. En naast de zes die nu zijn opgepakt stonden er nog meer verdachten op de beelden die de politie in handen heeft. Bij die verdachten zijn we dus nog op zoek en aan hun doen we de dringende oproep om zichzelf bij ons te melden. Zodat wij niet later mogelijk genoodzaakt zijn om hun beelden te tonen. Het slachtoffer is nog altijd spoorloos. De Europese Commissie wil sancties opleggen aan Chinese bedrijven als die apparatuur leveren aan Rusland die gebruikt kan worden voor de oorlog in Oekraïne. Dat schrijft ook dan de Financial Times. Zeven Chinese bedrijven staan op een sanctielijst en de 27 EU-lidstaten stemmen daar deze week over. Inwoners van Liechtenstein kunnen straks met bitcoin betalen voor bepaalde overheidsdiensten. Dat heeft de premier van het dwergstaatje gezegd tegen een Duitse krant. De premier zegt dat het land ook open staat om geld van de overheid te investeren in bitcoin, maar dat de risico's nu nog te groot zijn. En de winkel in Roosendaal speciaal voor arme mensen is voor de tweede keer in anderhalve week bestolen. In die winkel ligt van alles. Trouwjurken, eten, kostuums. Maar volgens de eigenaren hebben de dieven gek genoeg de meest waardevolle spullen laten liggen. Ze zijn heel gericht op uh, winterkleding, uh, warmhouddingetjes, een gaspitje uh, waar ze niks voor verder voor nodig hebben. Ik denk echt dat het om een stel zwervers, misschien dan wel junks gaat de winkel moet de beveiliging nu helaas flink opschroeven. En dat is zonde, want de winkel is er juist voor iedereen die in nood zit. Diefstal is dus niet nodig, zegt de eigenaar. Spreek met mij, kom vragen aan me of ik dekens heb, warme sjaals. Uh, wat je ook nodig hebt. Ik, je krijgt het, ik geef het weg. Dan nog het weer. Vanavond regent het nog wat in het oosten en noordoosten. Mogelijk ook met onweer. Vannacht wordt het nat in het westen. En morgen gaat het overal flink regenen. Maar later op de dag laat ook de zon zich nog zien bij 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Spain same Er dus even wat twee nummers voor de herdenking die we hebben laten komen vanaf, het, uh, vanaf de Dam. Want we hebben een livestream laten lopen. Dat uh, betekent dat dit niet helemaal synchroon loopt. Mensen dus niet meteen uh, zeggen van ja om acht uur liep het door. Nee, dat uh, heeft uh, te maken met de vertraging van die livestream. Uh, maar goed, het, uh, het is even voor... De, uh, ja, in ieder geval dat, het, uh, dat wij dat ook uh, doen. Want het is tenslotte 4 mei. Um, twee nummers uh, daarvoor. Dat uh, waren May Evans en daarachter M Morphuis Met Morfosis. En na de herdenkingsplechtigheid uh, begonnen we met Francis Alban Blake met Sunshine Stay. Um, we gaan uh, weer verder met uh, Alternative FM. En we gaan geleidelijk aan wel het tempo wel weer wat uh, opvoeren. Dus... Uh, voor die mensen die denken van... Ja, we willen toch ook een beetje de, de, de wat stevige muziek. Nou, daar is wel aan gedacht. Maar niet meteen uh, dat we dat uh, laten horen. Um, dit is ook een nieuwe single. Tenminste, uh, hij is al een week uit. Maar daar dat kom je altijd uh, vandaag achter als je het programma gaat voorbereiden. Nana Ambrose want die heeft ook een uh, nieuwe single. En dit nummer, dat heet Garden. garden I used to grow an endless sea of flowers that would give Kieft. En de man heeft uh, straks uitgebracht uh, te staan. Er uh, zijn nog een aantal singles die ik uh, gekregen heb. Uh, de platenmaatschappij komt uit Vallendam. en dat is King Forward Records. Uh, daarvoor hoorde je Nana Armstrong met haar nieuwe uh, single Garden. En wat betreft nieuw materiaal, ik weet dat Verlien Spiegel al bezig is met een hele EP... En afgelopen vrijdag heeft ze een videoclip bij dit nummer uitgebracht. Het nummer heet Backyard. ...deze man aan de hand. Eigenlijk uh, best wel wat bijzonder... ...want hij is 65 inmiddels... ...deze Peter Scharde... ...en heeft nu pas zijn debuut-EP uh, uitgebracht. Dat uh, gebeurde afgelopen week. Uh, vrijdag de 28 e deed hij dat in de Piers in Volendam. Dat was toch al een hele opmerkelijke samenkomst... ...omdat er een aantal leer, uh, ja, leerlingen, moet ik eigenlijk zeggen... ...maar mensen maar gewoon die het, uh, het songwriting eigen wilden maken van La, La Lab... Van Ghana uh, is dat. Uh, er waren een aantal mensen aanwezig die uh, lieten dat horen. Maar ook deze Peter Sharne was daar aanwezig om zijn EP Why te presenteren. En Why is ook eigenlijk de single waar het een beetje om draait. Um, want hij zegt daar ook het uh, volgende over. Ik heb het uh, geschreven toen ik zag wat het allemaal deed met een vriendin van ons. Toen haar man, de vader van hun drie kinderen, zijn wil om het leven verloor En hij het op 46-jarige leeftijd allemaal opgaf. Onderschat zulke gevoelens die jij gehad moet hebben dus niet. En praat erover en zoek hulp. Want daar gaat dit eigenlijk over van een behoorlijke uh, stuk mentale gezondheid uh, in dat opzicht. En daar heeft Peter Scharder het uh, min of meer over gehad. Daarvoor hoorden we nog een, uh, een fijn nummer van Feline Spiegel. En zij uh, is bezig met een EP... En uh, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat zij ook uh, stiekem misschien nog wel een, een nieuwe single de komende tijd gaat uitbrengen. Maar dan moet je maar de socials de komende tijd uh, maar een beetje in de gaten gaan houden. Over nieuw materiaal gesproken. Um, uh, nou ja, dat is alweer een tijdje uit. Want zij gaat op 31 mei, en dat is uh, minder dan drie weken nog, haar EP presenteren in Patronaat. En ze is hier ook geweest. Um, hoofdzakelijk werkt ze vanuit uh, Rotterdam. Maar ze komt oorspronkelijk hier uit de buurt. Lieselot van Oostrum. Beter bekend als Lilith Merlo. En haar laatste single was... Easier to Fight. In the Said last night, even though my tears have dried, must be hard to see the hurt behind my. Look at me, won't you taste it? Make a drip, don't you waste it Baby, won't you claim it? Little local to download You've been at the Afgelopen maandag hadden we hier bij deze Omroep, Zetten van Zandwoord, weer een uitzending van Rainbow Radio. Daar uh, zitten wel raakvlakken in, want uh, dit zou uh, zomaar in thuis kunnen horen. Want uh, dit gaat ook eigenlijk over het onderwerp wat de Rainbow Community aangaat. Namelijk de tekst van het hele verhaal van Xilan. Want dat is zijn nieuwe single die komt morgen uit. Oh, happy day. En ja, eigenlijk sluit dat heel erg mooi aan op 5 mei. Want dat heeft ook te maken met de 5 mei en de vrijheid daarmee. Want zo vanzelfsprekend waar dit over gaat... is het niet volgens hemzelf. Want hij is van Surinaamse-Nederlandse afkomst... En, en uh, ja, dat is uh, niet helemaal uh, normaal daar. Wat uh, betreft de seksualiteit. Want uh, we gaan het, over, het uh, gaat over de, uh, ja, het overkomen van schaamte voor jonge queer mensen. Vaak gepaard gaat met het ontdekken en verkennen van hun seksualiteit. En tijdens het schrijven en produceren merkte ik dat uh, eerlijkheid, authenticiteit en vrijheid als een mantra zong. Tenminste dat... Uh, mag je toch wel hebben want er zit ook wel uh, uh, een hele duidelijke songline in. Fuck my uh, shame away, zo so, uh, stelt hij zelf. En ik hoop dat je uh, bereid bent die energie met mij te delen, zegt Xilan over zijn nieuwe single. Die morgen dus uit uh, gaat komen en dat nummer dat heet Oh Happy Day. Daarvoor hoorde je trouwens Lilith Merlo met Easier to Fight... Vorige week heb ik hem ook al laten horen. Hij is al een tijdje uit en uh, nu past hij er zeker in. Het uh, instrumentale werkje van X met mee. This Find all your treasures. Don't lose your honesty. How will you measure when pleasure will make you weep? No, I, know I, know I can't compete. No, I, know I, know I feel the need. And so I, so I, so I just believe. Het nieuwste project van de uh, dame die beter bekend stond als Anna met de 3NN... is Might Delete Later en I'll Be Alright is een van de singles die zij heeft uitgebracht. Daarvoor hoorde je trouwens X met een instrumentaaltje met mee. Melodramatisch kan het niet. Ik heb hem uh, een tijdje niet gedraaid, maar ik denk dat het toch weer eens even tijd is om hem weer eens even te laten horen. Het absurdistische werk van Martin Malibu en Vreemden. De kruimels zijn gegeten, de heks is dood en de fantasie is op. Ik hou van jou, maar hoeveel vreemden hebben we niet gekend? Je kent die vans van Godard wel, maar hoe loop ik zelf twaalf door Parijs simpel simpele ontsnapping Maar het zuiden Mijn jou En zelfs de kleuren daar vervaagd En nu zaai ik in mijn eentje De blommen Hier op de Franse cassette Hoeveel uitgekleden Rozen moet ik nog zien Hoeveel van de bloemen die we Aanraken Zucht en mijn klei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 Nederlandse band. Dennis de Beurs is de Nederlandse kant. En Stephanie Martens is de Duitse kant. Maar tegenwoordig uh, woont het twee al, al sinds lange tijd in Berlijn. Dus eigenlijk uh, is dit gewoon een Nederlandse band met een Duitse licentie. Zo moet je het zien. En uh, Wolf en Moon hebben weer twee nieuwe singles uitgebracht. Dit was Heavy Loads, Heaven, Nose. En die andere die hoor je straks. Uh, daarvoor hoorde je Martin Malibu met Vreemden. En dit is Shelter 3. En het nummer dat heet Wanderlust. Just can't find the word Shelter Dream met Wanderlust. En daarachter hoorde je een instrumentaal werkje van Chambel met You Gave Me Mountain. En het is eigenlijk het uh, titelnummer van het album wat morgen uitkomt. Uh, en als laatste, um, dat was P.A.M. Bond met uh, The End of Something. We hebben er nog één. Ja, want we hebben er nog één. En die gaat het ook halen tot aan het nieuws van 9 uur. En dat is Dizzy Panda... Met weer één track van het album Groove Safari. 2000 people watch me every night.